Ik zie durch die Kneipen, die Luft is zo so heiß En ik zange een lichaam op aus der Menge En ik zie ganz kurz dein Gesicht, dat is schön, dat is wild, dat is trend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 dat tweeënhalve week geleden eindigde in vrijspraak. Het Openbaar Ministerie zegt evenwel dat er een overvloed is aan bewijs tegen de jonge vrouw. Een schilderij van Rembrandt komt toch niet vanuit Israël naar Nederland, meldt Nieuwsuur. Het doek De Knielende Petrus zal als topstuk hangen op een tentoonstelling... in het Joods historisch Museum in Amsterdam, die volgende week begint. Het Israël Museum in Jeruzalem heeft laten weten dat het voor de bruikleen garanties verlangt van het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken. De Israëliërs willen de absolute zekerheid dat, het, dat geen partij beslag kan leggen op het doek. Het ministerie kan daaraan niet tege tegemoetkomen omdat dat tegen de wet is. Het Nederlands elftal heeft een grote stap gezet richting het EK. In Hamburg versloeg het oranje van Ronald Koeman Duitsland met 2-4. In de indrukwekkende tweede helft scoorden de Jong, Malen en Wijnaldum. Ook was er een eigen doelpunt van de Duitser Ta. Nederland staat nu derde in de kwalificatiepool met zes punten uit drie wedstrijden. Het weer, het is grotendeels droog en het klaart flink op. Het wordt fris met 13 graden aan de kust tot 7 graden landen inwaarts. De komende dag buien, soms met de hagel. Casheren Miriam is vandaag door 30% van de klanten genegeerd. Doe eens lief, dankjewel. Namens de kassa-medewerkers en sieren. Zandvoort heeft het. En jij beleeft het. Zon, Zon, Zee, Zee. Zandvoort en Zrommerheert. Dit is de zomer van ZFM. Met nu de nacht. Nee. Qué calor, esta máquina bailando, vamos todos a la playa, vamos todos a gozar. Bye. Und machst das Radio laut, haben uns links verloren, kein Weg zurück, haben uns nicht getraut und nur deswegen. Ich, ich weiß genau, was du denkst, wie du dich fühlst. Ich dick die ganze Nacht. Dat vind